10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. De meerderheid van de agenten blijkt niets te onthouden van hun briefing. Hoort u zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Minister Kamp is in Groningen voor gesprekken over de aardbeving... veroorzaakt door gaswinning. Verwacht wordt dat hij een tussenstand geeft van de onderzoeken... naar de oorzaken en de gevolgen van de schokken. Kamp, die nu in Loppersum is, begrijpt dat inwoners ongerust zijn...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 ook een website. De Tweede Kamer moet nu haast maken met de invoering van één vast tarief voor rijbewijzen. Dat zegt directeur van Voorkom van de ANWB.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 De Tweede Kamer dient zoveel moties in dat die wapens van de Kamer steeds botter worden. Dat schrijft VVD-fractievoorzitter Zijlstra in een opiniestuk in de Volkskrant. Zijlstra wijst erop dat er soms in één week over honderden moties wordt gestemd... en dat er voortdurend moties van afkeuring en wantrouwen worden ingediend. Volgens Zijlstra zijn de parlementaire wapens klappertjespistolen geworden... en bewijst de Kamer zich daarmee een buitengewoon slecht dienst. Zijlstra zegt dat de hele Kamer de hand in eigen boezem moet steken, inclusief de VVD. In Pakistan zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen bij een aanval met onbemande vliegtuigjes. De aanval met Amerikaanse drones was in Noord-Waziristan, melden Pakistanse autoriteiten. De doden zijn volgens Pakistan Taliban-strijders en leden van het hakani netwerk dat banden heeft met de Taliban. En ook zijn er veel gewonden. De hulpverlening kwam pas laat op gang uit vrees voor een tweede drone-aanval. De Pakistanse premier Sharif zei vorige maand dat hij een einde wil maken aan de Amerikaanse drone-aanvallen.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 We hebben nog twee files op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Bij Delft-Zuid 2 kilometer. Door werkzaamheden op de N201 Hoorn richting Hilversum. Voor de aansluiting met de A2 3 kilometer. Dat valt mee. Zometeen dames en heren. Wij klagen over een slechte zomer. Maar in het Amerikaanse Death Valley hebben ze een heel ander probleem. Daar stijgt het kwik tot ver boven de 50 graden. Ga er maar aan staan. Zometeen. Een Audi is uitgerust met slimme on-demand technologieën.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 De meerderheid van de agenten blijkt niets te onthouden van de briefing die ze krijgen. Het kwik stijgt in het Amerikaanse Death Valley tot boven de 50 graden. De diplomaten hebben kritiek op het rapport van Arthur Dokters van Leeuwen over de modernisering van de diplomatie. Maar ik denk dat, uh, dat meneer Dokters van Leeuwen iets te weinig in het buitenland is geweest en te veel in Den Haag heeft rondgelopen. En dan nog van Tumeur van Koos Postema. het is bijna 6 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Agenten vergeten bijna 70% van de briefing bij de start van hun dienst. Krijgen agenten namelijk te horen wat ze die dag moeten doen en waar ze op moeten letten. Maar het meeste wordt dus direct weer vergeten. Blijkt allemaal uit onderzoek van Crisis Lab in opdracht van het programma Politie en Wetenschap. Astrid Scholters, goedemorgen. goedemorgen. U bent onderzoeker bij dat Crisis Lab. Hoe kan het nou dat die agenten s ochtends te horen krijgen wat ze moeten doen, waar ze mee te maken krijgen? Dat ze de deur uitlopen, dat ze het allemaal weer kwijt zijn? Ja, dat komt uh, zoals wij hebben gezien door de wijze waarop uh, de informatie en de opdrachten worden aangeboden. Um, er wordt vrij veel informatie aangeboden. We hebben even naar 17 briefings gekeken in drie uh, toenmalige korpsen. En uh, nou gemiddeld worden ongeveer 185 uh, informatieelementen aangeboden. Ja. En dat zijn er best wel veel. Ja, maar ja, als je toch agent bent en je, je krijgt met gevaarlijke situaties te maken, dan kun je dat toch wel onthouden, of niet? Uh, nou ja, wel, je moet natuurlijk wel rekening houden met hoe je de dingen aanbiedt. De opdracht is er niet altijd even smart geformuleerd. Overigens is ook niet alles even relevant voor de mensen. Dus dan moet je zelf als agent maar dus bedenken welke informatie wel voor jou relevant is en niet. Er zit een vrij gemelleerd gezelschap bij de politiebriefing. Ja. Er komt bijvoorbeeld ook informatie uit andere regio's. Als ja, dan een, een agent op straat gaat, alleen in zijn gebied. ...in zijn wijk, dan kun je afvragen of je die informatie ook wel moet aanbieden. Ja, nou ja, dat is op zichzelf logisch. Dus het probleem zit hem aan de aanbiederskant, aan degene die de briefing houdt? Uh, deels deels hebben we ook gezien dat... Uh, ...we hebben ook een aantal indicatoren gekeken die van invloed zijn op uh, het onthouden. En dat blijkt het maken van aantekeningen heel belangrijk te zijn. Uh, hè, we hebben echt laten zien, uh, kunnen aantonen dat het uh, maken, uh, maken van aantekeningen echt bijdraagt. Ja. En je ziet dat het eigenlijk uh, bijna niet gebeurt. Ja. En daar wordt verder ook niet op gestuurd. Dus het zit ook misschien wel een beetje aan de kant van de toehoorders zelf. Juist. Uh, en, en nu? Want het kan ook gevaarlijke situaties opleveren, kan ik me zo voorstellen. Uh, ja, maar daar hebben wij uh, in principe geen onderzoek naar gedaan. Dus wij hebben niet gekeken of dit nou ook echt uh, van invloed is op uh, nou, de gevaarlijke situaties. Of ze echt ook gevaarlijker zijn, omdat het niet uh, is onthouden. Ah, waarom niet? Want dat lijkt me eigenlijk nog het meest relevante punt. Nou ja, we hebben twee typen effectiviteit, zo zijn wij het onderzoek gestart. En de eerste is, blijft het uh, beklijven? Mm -hmm. En een vervolgend onderzoek, je moet ook nog altijd wat we onderzoeken hebben natuurlijk, uh, is de volgende stap, oké, okay, als je dan informatie hebt, kun je daar meer boeven mee vangen. Ja. En, en het antwoord op die vraag moet nog worden gegeven? Ja, nee, moet nog worden gegeven. Ja. En nu, hoe, hoe, hoe kunt u ervoor zorgen dat die briefings dan beter worden gegeven en dat agenten er beter naar luisteren en het beter onthouden? Ja, er zijn eigenlijk twee in onze optiek sporen te volgen. De eerste spoor is dat je uh, degene die echt geloven in de brief is zoals die nu wordt gegeven... Um, ja, ...minder informatie-elementen zullen moeten geven. Ja. Uh, hey, ook misschien het te sturen op aantekenboekjes. Nou, zo hebben we nog uh, een hele waslijst aan uh, beterpunten. punten ja. um, En um, dan moet je dus ook nou goed nadenken over wat is nou prioritaire informatie. Hè? Want als je moet gaan snijden, dan moet je inderdaad toch wel even nadenken over... ...wat wil ik dan toch echt dat ze meekrijgen? Ja. Uh, dat is overigens geen eenvoudige discussie, want uh, de politiebriefing wordt ook als een sociaal element gezien. Dus men houdt wel toch wel vast aan die briefing zoals die nu gegeven wordt. Maar agenten kunnen toch ook een bloknoot pakken, een pen en, uh, en even meeschrijven, of niet? Ja, dat kan. Maar wij constateren in ons onderzoek dat dat vrijwel niet gebeurt. Ja, maar die mensen zijn toch allemaal naar school geweest? Die hebben toch ook in een klas gezeten en, uh, en moesten uitwerk maken en, uh, en meeschrijven met de docent? Ja, maar uh, wij constateren slecht dat het niet uh, gebeurt en dat het dus ook niet opgestuurd wordt. Hè? Mensen geven toch terug, uh, uh, ja dat is een eigen verantwoordelijkheid voor de dieners, want het zijn professionals. Ja. Nou ja, dat is niet gebeurt. En over het dus de andere lijn die je zou kunnen volgen, is dat je zegt, nou misschien moet deze brief, in, zoals die nu wordt gegeven wel, toch op de schop. Omdat die toch beperkt effectief is. En moet je het nadenken hoe je op een andere manier informatie kunt uh, meegeven aan de dieners. Hoe dan? Um, nou ja, dat is ook weer leuk. Wij doen nu een vervolgonderzoek om dat uit te zoeken. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen denken dat uh, ten eerste dat je de briefing meer of de informatie meer richt op alleen de doelgroep die het nodig heeft. En nu ja. is dit is een heel grote groep. Ja. Um, maar dat het ook veel relevanter is voor bijvoorbeeld als je een wijk inrijdt. En je zegt, nou ja, we hebben alleen die informatie nodig voor die wijk in plaats van al die ballast die ze er ook nog bij krijgen. Ja. Dus uh, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Goed, Astrid uh, Scholtens uh, onderzoeker bij Crisis Lab over dat onderzoek naar de briefings bij uh, politiemensen. Hartelijk dank.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 Uh, dit was uh, <laughs> Katie Katy met The Black Horse and the Cherry Tree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 Ja, door de bezuinigingen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken dames en heren, verdwijnen er vijf consulaten-generaal. En één daarvan is het consulaat in München, waardoor de druk op de ambassade in Berlijn toeneemt. Martijn Grimiërs liep een dagje mee met de ambassadeur in Duitsland, Marnix Krop. Zo, meneer Krop, waar gaan we nu heen? We gaan naar een uh, lunch van de ambassadeurs van de EU-landen samen met de Duitse minister van Buitenlandse Zaken. Guido Westerwelle heet hij. En uw, uh, uw dienstauto staat al voor? Die, die staat voor, ja. En dat is Sean, mijn uh, chauffeur. Morgen, Sean. Goedemorgen. Mag ik naast u komen ja, zitten? Mag kom ik naast me zitten. Hoe vaak heeft u nou dit soort bijeenkomsten? Dit is zo één keer in de maand. Wat is nou het belang van zo'n bijeenkomst? Want of is het gewoon een beetje gezellig, een beetje lunch met elkaar? Nee, het is, het, nou, dat is het ook wel. En je, je, ziet, je ziet je collega's en die weten altijd weer dingen die jij niet weet. En dus je wordt altijd wel wijzer van. Um, maar je ziet... Uh, een belangrijke vertegenwoordiger van, van de Duitse regering. En je kunt die vragen stellen. Uh, je kunt eventueel ook boodschappen kwijt aan hem. Uh, dus dat is het belang daarvan. We zijn er, hè? We zijn er. Ik stap uit. De ambassadeur voert overleg op hoog niveau. Niet alleen in Berlijn, maar ook op andere plekken in Duitsland. Bijvoorbeeld in Zuid-Duitsland, waarvoor Nederland nog wel wat valt te halen. Op economisch gebied te spijtiger is het dat door de bezuinigingen onder andere het consulaat in München moet sluiten. Net de diplomaten een speciale Zuid-Duitsland-strategie hebben opgezet om nog meer handel met de oostenburen op touw te kunnen zetten. Zuur, maar onontkoombaar, zegt ook de hoogste ambtenaar van buitenlandse zaken, René Jones-Bos. Bezuinigen is nooit uh, pijnloos. Hè. Wat je ook doet en waar je ook weggaat, het is altijd pijnlijk. Maar we denken dat we uh, in München op een andere manier, samen met de ambassade... en met bijvoorbeeld een uh, Nederlands Business Support Office... toch nog die economische dienstverlening kunnen blijven doen. Maar wel met minder geld en minder middelen, want we hebben gewoon minder geld. U rijdt nou over de busbaan. Ja, heel even, anders kom jij te laat voor je volgende gesprek. Maar mag, mag je als diplomaatje dit soort dingen permitteren? Nee hoor, na zes uur mag het wel. En uh, nu even niet. Maar dit, hier staat het zo ongelooflijk vast. Maar mag je als diplomaat, mag je dan meer? Nee, helemaal niet. En als ik een boete krijg, moet ik het netjes betalen. Anno Wurtzner, hoofd van de economische afdeling van de ambassade. Waar gaan we heen? We gaan nu naar het huis van de ambassadeur... Die heeft vanavond een ontvangst met een aantal Nederlandse moet zeggen, CEO's. Daar gaan, we, daar gaan we mee praten. In aanwezigheid van de minister van Milieu van Duitsland, meneer Altmaier. Veel hoger plaatsen bij elkaar. Ja, dat is iets wat we één keer per jaar doen. Um, en dat zijn ook eigenlijk doen we dat voor, uh, voor, voor, uh, voor bedrijven... Die, um, die we in contact willen brengen met de Duitse politiek. Om hun, uh, om hun zorgen en hun wensen kenbaar te laten maken... Want heel vaak lukt het die bedrijven zelf niet om op zo'n niveau een, een informeel gesprek aan te gaan. En zo werkt de ambassade, zo werkt Buitenlandse Zaken als smeermiddel? Ja, dat is althans dat is een van onze taken. Hè. We, zijn, we zijn niet alleen smeermiddel, we zijn ook communicator tussen, tussen Nederland en Duitsland. Uh, maar we zijn ook, uh, en dat doen we in heel Duitsland, niet alleen in Berlijn overigens... Uh, een soort uh, tussenstation voor bedrijven om in contact te komen met, met besluitvormers... Ja. En dan zijn we er een stukje uit het centrum. Dan zijn we in een groene wijk. En daar wappert bij een groot monumentaal pand de Nederlandse vlag. De residentie. Dit is de residentie, ja. En uh, wat je ziet is dat de onderkant van het gebouw wordt, uh, wordt gebruikt voor, uh, zal je straks wel zien, is de rondloop, voor, uh, voor ontvangsten en diners en dergelijke. En de bovenkant, dus de eerste verdieping, dat is waar de ambassadeur woont... en waar ook gastenverblijven zijn. Dus als mensen te gast zijn van, uh, van uh, de ambassade... of van de, of voor de Nederlandse regering, dan, uh, dan kunnen ze daarboven kunnen ze overnachten. Meneer Krop, ambassadeur, we zijn nu uh, bij uw residentie. Hoe was trouwens de ontmoeting net uh, met de andere ambassadeurs? Dat was aardig, ja. Nou, er is ook zo'n rapport van Dokters van Leeuwen... een tussenrapport over de modernisering van de diplomatie... Um, onderdeel daarvan is ook dat uh, buitenlandse zaken nog zichtbaarder moeten worden. Je moet eigenlijk nog moderner worden, nog meer gaan twitteren en facebooken. Hoe, hoe kijkt u daar eigenlijk tegenaan? Ja, ik heb daar uh, misschien wat gemengde gevoelens over. Uh, ik denk namelijk dat wij al heel zichtbaar zijn uh, en dat we ook al heel modern zijn. Maar is het dan een beetje zo dat u uh, over de rapport zegt, ja, uh, hartstikke goed. Misschien voor sommige posten geldt dat, maar niet voor mij. Nou, ik weet eerlijk gezegd niet. Ik kan niet over alle posten oordelen. Uh, uh, maar ik denk dat, uh, dat meneer Dokters van Leeuwen iets te weinig in het buitenland is geweest. En te veel in Den Haag heeft uh, rondgelopen. Uh, dus ik, ik raad hem aan voor zijn eindrapport ook om nog eens uh, bijvoorbeeld naar Berlijn te komen. Dan zal hij zien hoe modern uh, ons werk is en hoe zichtbaar wij zijn. Uh, vraagt u mij, twitter ik? Nee, ik twitter niet ik Facebook ook niet. Misschien ligt dat aan mijn leeftijd. Maar de ambassade twittert wel. De ambassade heeft ook een Facebook-account. Dus alles wat wij doen en wat, uh, waarvoor aandacht moet worden gevraagd... dat gaat via die, onder andere via die methode uh, de deur uit. En daar krijgen we ook heel veel respons op. Volgens de ambassadeur is de ambassade nu al meer dan genoeg zichtbaar. Niet alleen op economisch terrein, maar ook op cultureel gebied. Zo vertelt de meneer aan het loket van Consulaire Zaken... Mijn zoon van twee die hier bij me is, die, die, die, die vier die Sinterklaas feest elk, elk jaar bijvoorbeeld. Daarover meer, morgen in onder diplomaat. Dat is morgen en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen van harte welkom via de mail goedemorgennederland.nl Straks in het Amerikaanse des, des, Death Valley, neem ik niet kwalijk, stijgt het kwik tot ver boven de 50 graden. Eerst nu het dat humeur, hier Koos. Hoorde ik het nou goed? Edith Piaf met non de Rétriens als eenmalige tune van Mart's avondetappe? Tja, dat kleine zangvogeltje dat nergens spijt van had. Wat had dat dan met de Tour de France te maken? De dopinggedoe? Daar zong Piaf toch nooit over. Zij had geen spijt. Van al die mannen die bij haar op de koffie waren geweest en niet alleen op de koffie. Maar de NOS bedoelde met dat chancel toch wel degelijk... dat ze als grote publieke omroep meer aan de dopingaffaires had moeten doen. Gelukkig deden kranten dat wel. Dus zitten er elke avond journalisten bij Mart aan tafel. En ja hoor, het moet er toch even over gaan. De NOS haalt als het ware de schade in, zo lijkt het. Je zou bijna voor de tv-boys hopen dat er tijdens een etappe bij de ravitaillering... geen zak met rijstaartjes wordt aangereikt, maar een bloedzak... Per ongeluk natuurlijk. Dan zou de avondetappe van Mart van kwart over tien... tot nachts drie uur duren. Maar laten we serieus uitgaan dat dit een schone tour... de honderdste tour, gaat worden. De tour, dat meest geromantiseerde sportspectakel ter wereld. Een Sven Kramer, een Epke Zonderland. Het zijn eendags koningen bij de Tour de France vergeleken. De tour is het leven, las ik ergens. En zo is maar net... De toer is het leven. En dat leven brengt ons niet alleen vlakke etappes, maar ook vals plat. Niet alleen hoge bergen met goddelijke uitzichten... maar ook diepe, diepe dalen, zeg ik als bevindelijk humanist. En laten we al die EPO-zondaars met hun eredoctoraten in de farmacie... en veel geld op de bank nou maar vergiffenis schenken. Want het is een schone toer. En de toer blijft de toer. De toer is het leven. En dat is op zichzelf al een hele tour. Koos posten maar morgen, het ochtendhumeur van Henk Spaan. 1, 2, 3, daar gaan we. Catherine Ferry, Songfestival 1976, weet u nog. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ma politiek aan moi. C'est de train, de toi. pour moi un livre de ca Catherine Ferry, een 2, 3. Het is uh, zes minuten voor half elf uur luistert naar de Caro op Radio 1. Wij Nederlanders zijn al blij met 25 graden in de zomer. Nou, in Death Valley in de Verenigde Staten wordt het met gemak twee keer zo heet. Ook het wereldhitterecord komt er vandaan. 100 jaar geleden was het er 56,7 graden. En deze dagen gaat het kwik mogelijk zelfs nog hoger komen. Ben Langkamp, goedemorgen. Goedemorgen. Van uh, Weerplaza. Waarom wordt het altijd zo heet daar? Uh, nou dat heeft te maken uh, aan enerzijds uh, met de ligging van Death Valley. Het is een uh, dal omringd door uh, hoge bergen. De Valley zelf uh, ligt heel laag, ligt op uh, 70 meter onder zeeniveau. En uh, ja, verder is het uh, heel erg droog. Er valt er amper een, een druppel regen. En uh, ja, daar groeit ook verder niks. Dus uh, de zon heeft uh, daar vrij spel en uh, het aardoppervlak kan daar heel erg opwarmen, zodat het in de zomer daar uh, ja, vaak toch wel 45 tot zelfs 50 graden wordt. Ja. En uh, ja, nu uh, kan het zelfs uh, nog een paar graden meer worden. Ja, het record staat dus op 56,7 graden daar. Uh, hoe hoog verwachten ze dat het dan uh, deze zomer gaat worden daar? Uh, ik heb de laatste berichten net even bekeken. Uh, op dit moment, uh, voor vandaag bijvoorbeeld, verwachten ze een temperatuur van 53 graden. Nou goed, uh, dat uh, ligt er natuurlijk al heel dichtbij. Uh, ja, de komende dagen kan het weer iets warmer gaan worden, gaat het naar de 54, 55 graden. Zoals het er nu naar uitziet blijft het waarschijnlijk toch wel net onder dat record steken. Dan ja. moeten de condities echt precies goed zijn om het, om het nog net even wat hoger te tillen. Ja. Maar ja, de, de, de temperatuur daar die, uh, ja, die is natuurlijk ongelooflijk uh, hoog hoe dan ook. Ja. Kun je daar überhaupt verkeren als mens? Uh... Ja, dat uh, tenminste voor, uh, niet voor hele lange tijd, maar als je, je er goed op, uh, op kleedt en vooral heel veel water uh, drinkt, want uh, nee. ja, je verliest heel veel uh, vocht, je zweet enorm, uh, al heb je dat niet echt gelijk door. Want nee. het, het is net als in de woestijn eigenlijk, hè? Je, moet, je moet je bedekken, uh, hoe tegenstrijdig dat ook klinkt, en je moet veel drinken, want je hebt helemaal niet in de gaten dat je veel uh, vocht verliest. Ja, precies. precies. Het is zo warm en uh, het waait ook niet echt uh, hard en de zon schijnt heel fel, dus uh, je verliest gewoon heel veel, heel veel vocht. En het zweet, wat je dan produceert, dat verdampt weer onmiddellijk, dus dat heb je inderdaad niet in de gaten. Dus veel drinken vooral en goed bekleden, lichte kleding en uh, een hoed en uh, ervoor zorgen dat je gewoon niet lang uh, in de volle zon staat. Nee, er zijn mensen die speciaal voor die hitte naar dat gebied afreizen, geloof ik, hè? Ja, ja, er zijn mensen die zelfs wandeltochten organiseren dwars door die vallei heen. Het zijn dan wel mensen die vaak heel vroeg in de ochtend beginnen, dus niet in het heetste moment van de dag. Ja. Maar je hebt de mensen bij zitten die zoeken inderdaad, de extreme zoeken ze graag op. Nou, waar je zin in hebt. Wordt het ook weer midden in de nacht hartstikke koud eigenlijk, net als in de woestijn, of niet? Uh, het wordt er uh, niet zo heel erg uh, koud, het heeft ermee uh, te maken dat ook die warme lucht die stijgt eerst langs de hellingen van de van, uh, van het dal op en dan zakt het weer wat naar beneden. En ja, die warme lucht die kan verder nergens heen, het koelt wel af. Maar in de nacht ja, dan is het uh, 30, 32 graden en dat, uh, ja, dat halen we hier op een uh, zeldzame zomerdag. Maar... Juist. <laughs> ja nou goed, dan moeten we naar Death Valley. Stel dat we dat doen, Trouwens, blijft de auto het wel doen als je daar gaat rijden met de airco aan of niet? Uh, nou, volgens mij wel tegenwoordig. De meeste airco's uh, kunnen het wel aan. De oudere auto's, er wordt wel aangeraden van zorg ervoor dat je uh, genoeg uh, koelvloeistof, uh, dat de radiator goed gevuld is en zo. Uh, maar de meeste moderne auto's kunnen het inmiddels uh, wel aan. Maar goed, sowieso wordt aangeraden om niet op het warmste moment van de dag uh, daar de rond te gaan reizen. Doe het vooral in de ochtend ja. of in de avond. Er staat een bord geloof ik hè, dat je je airco moet uitzetten, hoor ik tenminste van mijn collega's hier. Ja, dat, uh, die borden die schijnen er inderdaad te staan en zo verspreid schijnen ook uh, watertonnen zijn om, om je radiator bij te vullen inderdaad. Maar ja, dat is dan vooral de, voor de wat oudere auto's. Ik heb wat verhalen gelezen van mensen die er vrij recent geweest zijn. En die zeiden van, nou, de airco kon het uh, op zich uh, prima aan. Dus de, de nieuwste auto's die kunnen daar inmiddels uh, redelijk tegen. Goed, nou ja, uh, 56 graden wordt het bij ons niet, uh, gelukkig maar. Maar wel iets warmer hè, richting het weekend. Ja, ik heb net even de laatste weerkaten gezien. Het lijkt erop inderdaad dat we in ieder geval weer boven de 20 graden uit gaan komen. En misschien in het zuiden van het land later in het weekend zelfs 25 graden. Nou, nou, nou zeg. Kan er toch nog iets van een zomer aan zitten te komen? Ja, laten we wat hopen. Ben Langkamp van Weerplaza. Ik dank je wel. Graag gedaan. Bijna half elf, dames en heren. Einde van deze uitzending. Snel door naar, naar Ida voor de onderwerpen van Lijn 1. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Sven. Vroeger waren het hangjongeren en nu zijn het de nieuwe holleders. Jonge Marokkaanse Nederlanders klimmen op in de hiërarchie van de georganiseerde misdaad. Ja, en hier in Amsterdam-West maakt men zich ernstig zorgen. Hierover straks meer in lijn 1. Dit is Radio 1.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 De Tweede Kamer moet nu haast maken met de invoering van één vast tarief voor rijbewijzen, dat zegt de ANWB. Nu kost een rijbewijs in bijvoorbeeld Groningen ruim 64 euro en in Nijmegen 43. De ANWB vindt die bedragen te hoog en wil dat er één tarief komt. Er ligt al drie jaar een wetswijziging bij de Kamer. De bond wil dat er nu haast wordt gemaakt. En in Pakistan zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen... bij een aanval met onbemande vliegtuigjes. Die aanval met Amerikaanse drones was in Noord-Waziristan... melden Pakistanse autoriteiten. En de doden zijn volgens Pakistan Taliban-strijders... met leden van het hakani netwerk en dat heeft dan weer banden met de Taliban. En dat zijn de hoofdpunten. Geen verkeersinformatie, dus u kunt rustig de weg op... en luisteren naar Lijn 1. Dit is Radio 1. TR, lijn 1. Hier is Naida Orange. Vroeger, vroeger waren het hangjongeren en nu zijn het de nieuwe holleders. We hebben het vandaag over Marokkaanse Nederlanders... die langzaam maar zeker opklimmen in de hiërarchie van de georganiseerde misdaad. Ja, sinds de dodelijke schietpartij in de staatsliedenbuurt eind vorig jaar... zijn liquidatie, schering en inslag in de hoofdstad. Het geweld is extreem, het doden een aantal hoog. En de bezorgdheid in de stad is zo groot dat vanavond in de Blauwe Moskee... een bijeenkomst plaatsvindt over het aantal schietincidenten... onder criminele Marokkaanse jongens. De vraag is: heeft zo'n bijeenkomst zin, of zijn we te laat met ingrijpen? Wat vindt u? Zijn we te laat met ingrijpen en wat moet er gebeuren? Laat het ons weten. Bel 0800 1121. Twitter kan natuurlijk ook hashtag #lijn1. E-mailen kan ook lijn ntr.nl. En via de website van lijn1 kunt u meekijken. Dit is lijn1. Kids with guns. Kids with guns. Take Skeletons Kiss with guns Kiss with guns Ja, kids with, gun, with guns. Dat zijn ze ook. Het zijn kinderen, want ze zijn begin jaren 20 twinti, nog. De straatjongeren van gisteren zijn de nieuwe holleders van vandaag. En ik praat daarover hier in Amsterdam met onder andere Ibrahim Wijbinga, CDA gemeenteraadslid in Eindhoven, maar jongerenwerker hier in Amsterdam. En we staan nu met de gele bus in de Jan-Evertsenstraat. En in deze winkelstraat schoot een jonge Marokkaanse Nederlander op klaarlichte dag een dood. Dat was... Een tijd geleden, maar ook vanochtend gebeurde er weer iets. Een schietincident in Geuzenveld vanochtend, Ibrahim Wijbinga. Waar ging dat over? Er was een, een overval die is gepleegd. En daar is de politie heel snel ter plaatse geweest. En heeft een van de overvallers, of vermoedelijke overvallers, neergeschoten. Ja, en de LC4 die melden vanochtend al gewelddadig gestart 2013 met opvallend veel liquidaties. Vanavond, Ibrahim, ben jij een van de organisatoren van de bijeenkomst hier in Amsterdam in de Blauwe Moskee. Waarom deze bijeenkomst? Uh, omdat het uh, eigenlijk te kortig wordt wat er hier uh, onder andere ook in Amsterdam gebeurt, maar ook in de andere steden. En uh, nou ja, we hebben, uh, hebben met een paar mensen gewoon eigenlijk uh, heel... Uh, heel uh, Ineens gewoon heel snel op van: Ja, luister, we moeten hier iets mee gaan doen. Want er zit hier gewoon een enorme trend. Eh, begint, eh, begint er nou aan te komen dat, dat mensen heel snel naar de wapens schrijven. Kijk, we hebben het nou over dodelijke slachtoffers, maar dan hebben we hebben het nog eens niet gehad over de schietpartijen waar gewoon mensen gewond bij zijn geraakt. En die zijn er veel meer. Ja, hey, en wie komen er vanavond? Want voor wie organiseren jullie die bijeenkomst? Uh, in feite organiseren we die gewoon voor de jongeren uit de buurt. En, uh, en er komen natuurlijk ook wel wat gezagsdragers en mensen die een inhoudelijk goed verhaal hebben zoals Jan Dirk de Jong die naast me zit uh, maar er komt ook iemand van de politie komt uh, er komen wat de informele gezagstragers binnen de Marokkaanse gemeenschap die komen en we willen gewoon goed even de koppen bij elkaar steken ja, en de jongeren die vanavond komen zijn dat jongeren zijn dat eigenlijk de good guys of zijn dat jongens die eigenlijk al bad guys zijn of jongens waarvan jullie zeggen als we nu niks doen worden het de bad guys van morgen nou het zijn gewoon gewoon jongeren die gewoon ook in de buurt leven en uh, linksom of rechtsom daar wel mee in aanraking kunnen komen. Uh, toevallig waar ik werk, vlakbij, uh, daar is ook een jongen, is, is, daar, is daar geliquideerd. En hebben nog wekenlang hebben daar nog, uh, nog uh, afzettingsslingers hebben daar nog, uh, nog uh, neergezeten. En ja, uh, als je het wil of niet wil, uh, je ziet het. En het is toch aanwezig in de wijk. Dus ja, iedereen op min of meer praat erover, uh, ja, raak je mee in, in contact. Al, al hoef je zelf helemaal. Geen crimineel te zijn, allemaal, maar het is gewoon schijnbaar ook onderdeel van, uh, van de wijk. Ja, en de wijk is Slotenvaart in dit geval, Slotenvaart, maar ook Osdorp, ook Geuzeveld, zoals, zoals je straks al uh, aangaf uh, wat er vanmorgen is gebeurd, uh, maar ook oost en ook zuidoosten, dus uh, er zijn bepaalde hotspots in de stad uh, waar, waar je meer kan tegenkomen. Ja, wat verwacht je vanavond van de bijeenkomst in de Blauwe Moskee? Nou, ik hoop met name dat we <coughs> met de zaal tot concrete zaken kunnen komen... waarmee we ook bij de politiek kunnen aankloppen. En uh, ja, goed. De Ramadan komt eraan dus ook een tijd van bezinning. En ik hoop ook als die, die termen als broederschap, et cetera... Die, die gebezigd worden bij elke vrijdagpreek... van we moeten broeders zijn, et cetera. Nou ja, goed. Dat, uh, dat we het daarover gaan hebben van... Nou ja, hoe gaan we mee om met een groep jongeren... die die boodschap... Wel begrijpen, maar dat er tota totaal, niet aan, uh, totaal niet mee handelen. Ja, hey, en die bijeenkomsten in de moskee, is die dan bedoeld voor alle Marokkaanse buurtbewoners? Nee, het is gewoon open. Hè. Het is gewoon een open, open invitatie. Dus iedereen ja. die, die ook iets te vertellen heeft of, of zijn zorgen wil uiten, is gewoon welkom. En toch even de vraag, want ik zeg altijd de blauwe moskee, de moskee. Waarom de moskee als ontmoetingsplek en niet een groot buurthuis of het of, of het stadsdeelkantoor? Uh, nou ja, die, die bijeenkomsten. Laatst is nog een bijeenkomst geweest in het stadsdeelkantoor uh, uh, over, over de ramadan. En hoe we met de ramadan met elkaar uh, uh, omgaan, et cetera. Maar ik vind persoonlijk, en dat is, uh, dat is mijn persoonlijke nood. Ik vind uh, een, dat, dat de moskee uh, een rol zou moeten hebben uh, binnen, uh, als, als, een, als een soort van podium. En ik denk dat dat, dat een geëikt, uh, geëikt, uh, geëikt punt is daarvoor. Ja. Dus dat is mijn persoonlijke nood is daarin geweest. Okay. Hey, hey, en die mensen praten ook nog een keer Nederlands. Want met de meeste imams is het nog steeds heel moeilijk communiceren. En er zijn men, bijna mensen van mijn generatie. Dus die weten ook wel een beetje wat er op straat leeft, et cetera. Dus een perfect podium om ook voor de, de jongere Marokkanen om ja, in de moskee te zijn. En de Nederlandse taal is daar de voertaal. Ja, hey, en we hebben het over uh, nee, jongeren, Marokkaanse, Nederlandse jongeren. Het zijn vooral jongens. Is dat ook jullie doelgroep van vanavond? Of... Nou, er zijn ook tegenwoordig ook meisjes die, uh, die flink lopen te handelen. Ja. Maar, uh, Wat bedoel je met flink lopen te handelen? Ja, die gewoon ook onderdeel zijn van de ketting. Ja, dus van die criminele die, ketting. Die, die, die dus nou ja. ook gewoon doorstoten of vriendin zijn van of zo hun broertjes in die criminaliteit meetrekken. Omdat ze een relatie hebben met die grote jongen. Dus nou, het loopt allemaal dwars door elkaar heen. En het gebeurt dan nou ja, op uh, uh, ja. twee vierkante kilometer. Dus het beeld dat het alleen maar jongens zijn is ook niet helemaal Nee, ik compleet. denk dat vrouwen ook wel een, een, een, een, een rol hebben hierin. Oké, okay. Ik kom zo weer terug bij jou, Ibrahim Wijbinga... en bij mijn andere gast in de bus, Jan Dirk, de jonge criminoloog. Maar eerst wil ik toch even weten... vanochtend een schietincident in Geuzenveld in Amsterdam... waarbij de politie een jongen jonge neerschoot. Maar er is heel veel gebeurd, vooral het afgelopen jaar... en eigenlijk al vanaf 2011. De man die daar alles over weet is misdaadjournalist... voor het Paul Vught. En die hangt aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Hi, je hebt, uh, Paul, ik zeg maar even Paul, je hebt heel veel uh, geschreven voor het parool over wat er allemaal gebeurt in die criminele wereld in Amsterdam, maar ook de rest van Nederland als het gaat om Marokkaanse jongens. Kun je even een korte opzomming geven, wat, wat, wat is er nu allemaal aan de hand de afgelopen jaren? Ja, wat we zien is dat uh, er een hele groep jongens die uh, zich eerst uh, uh, vanaf hangjongeren had ontwikkeld tot uh, uh, steeds zwaardere criminelen, met overvallen en zo bezig is geweest. ...dat die uh, ook in allerlei conflicten is geraakt waarbij uh, vuurwapengeweld niet wordt geschuwd... ...en waar uh, overal weer liquidaties zijn geweest. En uh, als ik u even een rijtje moet aflopen is er bijvoorbeeld... Uh, uh, ...vorig jaar, voorjaar is er in de Sisha-lounge uh, in de Van Wouwstraat, in de Pijp Amsterdam... Uh, um, ...een jongen de, uh, doodgeschoten, Redwan Boutaka heette die... Toen is er, uh, er is in oktober in Antwerpen een Amsterdamse Marokkaan uh, doodgeschoten. Najib Boubou, ook een liquidatie. Er zijn natuurlijk in de staatsliedenbuurten de inmiddels uh, wel bekende uh, liquidaties geweest... van Youssef Rukov en Zaid uh, El Yazidi, uh, die in een range rover zaten. Die kwamen naar een afspraak samen met uh, Ben-Aouf A. Uh, zij zijn doodgeschoten, die Ben-Aouf is kunnen vluchten... door in het water te springen tussen de woonboten. Uh, en is nu inmiddels zelf... Uh, gepakt, eerst met valse papieren en, uh, en een groot bedrag aan geld op de vlucht en met de wapen. Maar hij zit inmiddels alweer vast voor betrokkenheid bij de moord op Najib Boubou, dus die ik eerder noemde uh, ja. in Antwerpen. Dan ja. hebben we 16 maart uh, gehad uh, Rida Benayem, uh, dat was ook een voortvluchtige overvaller. En die werd ook al uh, genoemd in allerlei uh, liquidatiezaken, onder meer in de zaken uh, Staatsliedenbuurt, waar hij in, uh, een rol zou hebben gespeeld. Dan is er in het Scheepvaartmuseum op het uh, Feest Waterfront uh, onlangs uh, Souhaïle Lashir uh, doodgeschoten, uh, ook een jongen die weer aan dezelfde groep wordt, uh, uh, wordt gelinkt en hebben we onlangs weer twee uh, op de Transvaalkaders nog een jongen doodgeschoten, een uh, malakasi jongen, dat lijkt vooralsnog, voor zover ik weet niet uh, met uh, het grote conflict te maken te hebben, maar goed het was wel weer ja. een uh, liquidatie van de malakasi jongen. En al deze jongens die dood zijn geschoten, zijn dit allemaal jongens uit Amsterdam? Uh, ja, degenen die ik nu heb, heb genoemd allemaal, die uh, komen allemaal uit Amsterdam en dat, dat is ook allemaal, die zaken staan ook wel met elkaar in verband en ja. die, uh, de groepen daders en slachtoffers kennen elkaar ook al heel lang en dat merk ik heel duidelijk. Ja, want wat is dan het conflict? Nou kijk, de, inmiddels spelen er de verschillende conflicten door elkaar, maar er is bijvoorbeeld in Antwerpen uit de haven uh, anderhalf jaar, nou, iets langer geleden, een uh, grote partij cocaïne gestolen van 200 kilo. Mm -hmm. Daarin was geïnvesteerd door sommige van de, de betrokken jongens. En sindsdien zijn er uh, partijen op elkaar aan het, uh, aan het jagen. Een drugsoorlog. Uh, ja, daar hebben sommige van de liquidaties mee te maken. Maar tussendoor spelen ook gewoon nog andere conflicten. Het, het uh, typeren aan deze jongens is dat ze om heel weinig, heel snel, heel veel geweld gebruiken. En dat, uh, dat gold zowel uh, voor de Marokkaanse jongens die uh, overvallen gingen plegen. En die dachten van als ik maar een vuurwapen heb en ik loop een juwelier in... Dan uh, kan ik wel even makkelijk uh, uh, wat geld ophalen. Ja. En dat, dat zien we nu terug. Ze hebben zware wapens. Ze zijn uh, niet bang om ze te gebruiken. Ze schieten ook geregeld op de politie. Dat is in de staat die de buurt gebeurd. Maar dat is ook naar, bij verschillende verdachten die nu vastzitten vanwege die zaken. Uh, is dat eerder ook al voorgekomen in eerdere overvalzaken. Dat ze op de politie hebben geschoten. Dus het, is, het, het ziet er uh, wat ongeorganiseerd en uh, uh, roekeloos uit allemaal. En dan wil ik niet zeggen dat het... Uh, dat andere criminele groepen zo uh, strak hierarchisch zijn gewoon dat is helemaal niet zo, ja. maar bij deze jongens zie je wel dat ze erg uh, uh, makkelijk, heel snel, veel geweld gebruiken. En Paul Vucht, wat ook opvallend is, dat het gaat om relatief jonge jongens. Ja, ja, je ziet dat zij heel snel um, uh, carrière, een uh, bedenkelijke carrière weliswaar, maar carrière hebben gemaakt in de uh, in de onderwereld. Ja. En, uh, en dat ze uh, dus heel snel de stappen gemaakt van hangjongeren naar uh, straatrover, naar overvaller. En met steeds meer geweld overvallen zijn gaan plegen. En toen uh, probeert hebben in de drugs uh, actief hm. te worden. Ja, en daar, uh, daarin conflicten hebben. Er worden ook veel partijen van elkaar uh, gestolen. Kleinere partijen zijn het in het verleden wel geweest. Ja. En ja, dat, dat uh, is de bron van, uh, van zeer grof geweld. Ja, en kunnen we... Wat... Zeer jonge lepheid, ja. We hebben een paar keer, uh, is de naam Holleder gevallen. Kun je bij deze jongens spreken van, is er één grote baas? Of zijn het allemaal... Nee, maar Holleder ook is ook niet één grote baas geweest. Dus, maar goed. Ja. Je, het was wel meer een, er was wel een structuur rond uh, Holleder. En deze jongens zijn... dat ja, zijn verschillende groepen die nu met elkaar in conflict zijn. Okay. Uh, maar daardoorheen spelen weer allerlei losse conflicten. Dus dat uh, snap je. Het is niet zo... Je kunt niet zeggen dat A tegen B uh, bezig is. En dat, en dat dat de verklaring is voor alles. Ja. Maar je ziet op de achtergrond een groot conflict. Om die uh, 200 kilo uh, gestolen cocaïne. Uh, en daartussendoor spelen inmiddels weer allerlei andere conflicten. Zo schiet schietpartij bijvoorbeeld op dat uh, Dance Face Waterfront in het Scheefvaartmuseum. Ja, dat is niet een geplande liquidatie. Je gaat niet iemand liquideren uh, tussen uh, duizend mensen met, die allemaal een telefoontje nee. met camera en zo hebben. Dat klinkt ook een beetje uh, alsof het, alsof het domme criminelen zijn. Ja, dat zijn ze ook, denk ik. Ja. En uh, er zitten uh, in die groepen behoorlijk wat uh, uh, verstandelijk beperkte jongens uh, uh, bij. En, uh, ja, en, maar die, die wel gewoon uh, heel serieus geweld uh, uh, plegen. Ja. En dat, dat is, je ziet dat ze uh, daarvan roekeloos zijn. En er zitten ook een paar slimme, en in elk geval sociaal slimme uh, jongens tussen. Maar het is toch wel... Um, echt, echt heel doordacht is het niet. En ze maken ook bijvoorbeeld... Kijk, als je uh, uh, normaal bij uh, liquidatie zie je dat, dat het professioneel wordt georganiseerd en dat... Uh, sporen vakkundig worden weggemaakt door ouders in, in uh, brand bijvoorbeeld, die zijn gebruikt. Nou ja, je ziet bij sommige zaken, waaronder die in de Staatsliedenbuurt, dat... Ja, dat een van de vluchtauto's gewoon achterblijft en de wapens daar vlak in de buurt liggen en overal DNA ja. aan zit. Dat, dat is natuurlijk... Niet echt over nagedacht. Het ook wordt ...van, van criminelen gekeken niet slim. Paul en je zou kunnen denken, gelukkig, maar dan heeft de justitie de kans om het misschien op te lossen. Ja. Maar je kunt vanuit hun perspectief bedenken dat dat toch uh, niet echt doordachte uh, operaties zijn. Tot slot de laatste vraag voor jou, Paul Vucht. Jij als misdaadjournalist uh, voor Parool. Verwacht je dat, kunnen we binnenkort nog meer liquidaties verwachten... Ook voorspellingen daar waren we eigenlijk niet aan. Het is, uh, maar het is wel buitengewoon onrustig. Dus het zou me niet verbazen. Maar uh, ze bellen me nooit tevoren om te zeggen wat ze gaan doen. <laughs> Zo dom zijn ze ook weer niet. <laughs> nee hoor. <laughs> Dankjewel Paul Veugt. Dankjewel voor je toelichting. Terug naar de Graag bus. Gedaan. In de bus zit ook Jan Dirk de Jong, criminoloog. Um, Jan, kun jij uitleggen, want jij, weet je, jij hebt dat criminele gedrag van Marokkaans, met name Marokkaanse jongeren in Nederland en ook met name in Amsterdam onderzocht. Hoe kan het dat jongens die gisteren nog straatjochies waren, een beetje hangjongeren, wat kleine criminaliteit, toch vrij snel de nieuwe holleders zijn geworden? Hoe gaat zo'n carrière? Nou, ik denk dat Paul net al een paar dingen aangaf in, in de, zeg maar, hoe het stapsgewijs van kwaad tot erger kan gaan. Uh, ik ben inderdaad al lange tijd op straat geweest met deze Amsterdamse jongens, waarvan veel Marokkaanse ouders hebben. En uh, je zag in het gedrag op straat dat zij meer, denk ik, dan vroeger in volkswijken echt in een isolement zijn opgegroeid. Waar zij elkaar op straat de maat nemen en de lessen leren over hoe je daar hebt te handhaven. Uh, en daar worden soms, uh, als een soort spel, worden daar hele harde uh, manieren uh, aangeleerd om te reageren op anderen. Ook om op beledigingen te reageren, want een aantal van de conflicten waar Paul ook over sprak zijn gewoon beledigingen. Uh, ik denk dat als je vroeger op een belediging had gereageerd met vuurwapengeveld in een volkswijk, dat de Aupenoos had gezegd, deze man is ziek. Daar kreeg je geen status voor. Maar deze jongens hebben dus inmiddels een, een variant op de straatcultuur van de volkswijk... waarbij dat dus bij wijze van spreken status kan opleveren. Of in ieder geval angstzaait onder de andere jongeren... waardoor je in hoog aanzien staat. En er is geen controle en remming meer op vanuit de gemeenschap... van een oudere garde van mensen in die volkswijk die daar paal en perk aan stellen. Dus het is een, een, een, een uit de kluit gewassen groepje... dat alleen naar zichzelf heeft gekeken heel lang. Waarbij, en dat mag je misschien ook best noemen... dat ouders daar weinig betrokken bij waren... maar ook uh, de andere buurtbewoners niet. En veel mensen die daar wat aan moesten doen waren stichtingen van buitenaf. Dus het, dat heeft allemaal niet gewerkt. Dat is een soort isolement geweest. Ik heb daarbij mogen zijn een paar keer. Of een flink aantal keer. En dan zie je processen die uh, ja, wel En daarbij mogen zijn als onderzoeker? Of? Ja, ik heb, ik heb, maar dat was heel lang uh, de tijd van mijn proefschrift nog. Heb ik met die jongens opgetrokken op de hoek van de straat. Ben zelfs naar zijn Marokko geweest. En dan zie je, uh, toen ze me uiteindelijk accepteerden... als uh, ja, zeg maar, uh, dat huisdier wat er ook bij hoort... Uh, uh, zie je hoe ze onderling zich totdat ze van elkaar gedragen... hoe ze opscheppen over bepaalde ja. dingen... Ook over wapenbezit. En dan zie je dat de jongens met aanzien uh, ja, daar de norm stellen. En ja. dat die andere jongens dat najagen. De, jongen, de, de, de jongens die, die Paul Vughts, uh, misdaadsjournalist, net noemde. Hè? De jongens die, uh, nou, die doodgeschoten zijn. Of de jongens die anderen hebben doodgeschoten. Ken jij die jongens persoonlijk? Ongetwijfeld. Alleen de namen, uh, een aantal. Alleen de namen die hij noemt zal ik niet kennen. Want ik ken alleen straatnamen. Tenminste, de namen die gebruikt werden in mijn aanwezigheid... zijn de bijnamen die jongens elkaar geven. Dus daar ken ik er een hoop van, zal ik niet aan je geven. Maar ik, niemand zegt bij mij hoe ze in hun paspoort staan. Nee, en Ibrahim Weibinga, ken jij jongens persoonlijk? Jongens die nu betrokken zijn, die of al dood zijn geschoten... of, de, of een andere dood schieten? Ja, dat is een beetje te werk gerelateerd. Dus daar kan ik niet echt uitspraken uh, uitspraak uh, over doen. Maar je hoeft geen zelf namen. In, nee, u je kunt het zelf invullen. Ja. Dus het is niet ver weg. Nee. En anders ken ik wel mensen die die jongens kennen. Ja, want hoe groot is de groep? Kun je, want, want, ja, de, de, Jan, kijk, jij het, zei groepje, maar. Ja, er ligt eraan. verschillende samenstellingen, uh, wordt er net al gezegd. En ja, uh, als je op een gegeven moment elkaar tegenkomt, dan vorm je al heel snel al een groepje. En als daar iemand bij zit van, Nou ja, goed, ik heb, ik heb geld nodig en uh, kom, we gaan een overvalletje plegen. Vaak gebeurt het ook zo heel spontaan. Uh, ja, kan, uh, is, is dat de groepsdynamiek hè? dus uh, je ziet dat uh, soms kun je daar gewoon geen pijl op trekken hè, ja. van ja, hoe, hoe werkt zoiets het is niet zo van uh, we gaan een juwelier overvallen en we zijn daar drie, vier maanden mee bezig helemaal niet, het wordt gewoon spontaan van hey, ik heb geld nodig weten jullie iets, ja we gaan naar Badhoevedorp uh, we gaan uh, even een beetje uit de wijk we gaan misschien op de Jan-Even even kijken we gaan naar binnen en we gaan naar buiten Jan Dirk? Ja, het is, ook, het is ook meer een netwerk dan een groep. Hè. Dat was in mijn tijd al. En ik denk dat tegenwoordig zeker met sociale media alleen maar meer wordt. Dat het een netwerk van jongeren is in een groot gebied van de stad. Ook in Den Haag heb je het. Dat ze elkaar allemaal kennen. Waaruit verschillende groepsverbanden opkomen en ontstaan. Dat kan zijn van, joh, ik kom hier tegen, we roken een sigaretje, we nemen de dag door. En het kan zo'n pleeggroepje zijn of werkgroepje. Want die jongens noemen dat dan werken, geld verdienen met criminaliteit. Een werkgroepje noem ik dat. Precies zoals Ibrahim het ja. beschrijft. En dat is heel dynamisch. Maar wat dan opvallend is, want jullie beschrijven allemaal... die jongens kennen elkaar, die zijn opgegroeid in isolement... dus met elkaar vormen zij, vormen zij een soort familie. Roken sigaretje met elkaar. Maar vervolgens knallen ze wel elkaar neer. Het is niet dat ze anderen neerknallen, ze knallen elkaar neer. Want het gaat hier nou, in, de geval, in de meeste gevallen, in de meeste gevallen gaat het de afgelopen tijd om liquidaties ja. van Marokkaanse Nederlandse jongens die andere Marokkaanse Nederlandse jongens ja, Maar je jongens ziet ook wel bij woningovervallen woning overvallen uh, en dan ze dan gewoon op, op, op Nederlanders of waar een camera voor de dingen staat en een rol luiken, Dat ze denken, hé, hey, daar kunnen we geld gaan halen. Dat er ook vaak jongens bij betrokken zijn. Maar dat in de drugsoorlog kan... knallen Sorry. ze elkaar neer. Ja, maar het kan ook gewoon zo zijn dat ze gewoon, uh, bijvoorbeeld hier de julier gewoon neerschieten. Als ze al op de politie ja. schieten, dan wil het ook wel zeggen dat ze zich niet zijn, dus uh, aan zijn niemand allemaal, gelegen laten. Dus wij allemaal zijn mogelijke slachtoffers doet, van deze Amerikaanse nederlandse, nederlandse jongens? Als je niet doet wat ze willen, dan kunnen ze heel lelijk om de hoek gaan kijken. Dat wil niet zeggen dat ze meteen uh, je, je strot af, uh, afsnijden, totaal niet, maar ze kunnen heel lelijk zijn. Jan Dirk de Jong? Ja, er moet wel, het is natuurlijk de aard van het conflict. Het is misschien verstandig om even uit elkaar te halen. Jij hebt het over een drugsoorlog, over 200 kilo cocaïne. Dat is me nogal een bedrag. Ja. Eh, en dan eh, schiet ik die andere neer. Misschien heb ik vroeger met hem gevoetbald. Maar ja, dan is het zaken, niet privé. Mm -hmm. eh, eh, als wij inderdaad een juwelier binnengaan... Eh, dat het uit de hand kan lopen, is weer een andere aard. Hè? En dan kan ik misschien inderdaad het feit dat dat een oude Hollandse meneer is... en ik een jonge man van Marokkaanse afkomst gebruiken als legitimering... om die man slachtoffer te maken. En weer een ander geval gaat het inderdaad om wat Ibrahim zegt, die lelijke blik op straat of in het uitgaansleven. Dus dat zijn allemaal verschillende soorten situaties die uit de hand kunnen lopen. Dus ik denk niet dat we dat op één hoop nee. moeten gooien en zeggen... iedereen kan elk moment neergeknald worden. Nee, Oké, okay, helder. Vanavond is er die bijeenkomst in de Blauwe Moskee. Jan Dirk de Jong, jij bent daar als criminoloog ook aanwezig als een Jazeker. van de sprekers. En toch we hebben het hier over, we hebben het hier niet meer over stra straatschoffies. We hebben het hier over zware criminelen. Dat kunnen we wel met z'n allen stellen. Heeft zo'n bijeenkomst in de Blauwe Moskee zin? Zijn we niet al veel te laat, Ibrahim? Nee, ik vind, uh, dat vond ik wel op een gegeven moment heel mooi. Dat op een gegeven moment een imam tegen mij zei. Dat was trouwens een imam uit Eindhoven. Uh, die zei van... Jongens, we moeten niet meer met de kop in het zand gaan steken met z'n allen. En doen alsof er allemaal maar lekker aan ons voorbij gaat. En zo is het ook. Hè? Want ik bedoel, uh, verleden week is een jongen in Eindhoven doodgestoken. Gewoon ook om een, om een stomzinnige ruzie. Die jongen is echt om niks doodgegaan. Als je dan die families bezoekt, he, allebei de kanten... He, allebei zijn ze kapot. En dat heeft zo'n effect ook op de wijk. He, de wijk wijkvaartbroek in Eindhoven die stond helemaal op zijn kop, tot nu toe. En dat gebeurt hier ook. Daar hoor ik ook, voor een collega's ook van, als iemand dood is... dan staat de hele wijk op zijn kop. Van en dan gaan ze de, de ouders, of de, vaak de moeder gaan ze bezoeken. Ja, dat is gewoon verschrikkelijk. Dus we moeten daar gewoon iets mee. En ik vind gewoon dat de, de hè, die er zijn binnen die gemeenschap... die moeten, of moeten, moeten niet... Maar zou de, ik zou graag willen zien dat zij wat meer verantwoordelijkheid uh, en, en wat meer met elkaar optrekken. En ook met het stadsbestuur meer optrekken. Ja, Henry Mensink die uh, mailt, we zijn veel, veel te laat. We keken allemaal de andere kant op. Nou, we zijn denk ik nooit te laat. Alleen, we hebben jongens die toen 15, 16 jaar zijn, die hebben wij niet kunnen bereiken. Dat, dat, dat, dat blijkt wel. Ik bedoel, als je zo ver heen bent om, om op de politie te schieten... of iemand het meest ja. waardevolle wat je hebt, het leven, te ontnemen... en bij wijze van spreken daar gewoon heel stoer over te zijn... Hè, en ook de consequenties te dragen. Dan is er ergens iets misgegaan. Toevallig is er een, een, een, een ventje gesproken van, van 15 jaar. Die, die zegt gewoon letterlijk... ja, dan moet je maar niet stelen van andere mensen. Hè, er zit ook een soort berusting in. Hè, dan, we gaan het uh, normaal vinden. Daar ben ik heel erg op tegen. Hè, van, nou ja, goed, als je van mensen steelt... moet je ook een kogel kunnen opvangen. Dat is een ventje van 15 die dat tegen mij zegt. Ja, maar ja. Ja, dat is ook... Echt de manier nou ja, dat herken ik heel erg van hoe ze op straat zeg maar. Het soort van de basiswaarde is van je, moet je eigen bo de boontjes doppen. Je moet voor jezelf opkomen. En ik heb ook nog nooit meegemaakt, want die jongens die waren voortdurend elkaar aan het bestelen en aan het bedriegen. Ik heb nog nooit meegemaakt zeggen van nou, dan gaan we even aangifte doen. Nee, dat los je zelf op. Ja. En, en als je het niet alleen kan, neem je broers mee. Of je vrienden. Maar als je dat niet zelf doet, dan verlies je alle respect in de buurt. Dus die, die, die wet hè, van eigen richting, zoals Ibrahim net beschrijft. Dat is gewoon wat de jongens van jongens aan meekrijgen. Alleen de mate waarin en het geweld waarmee. Ja, dat is nu wel. Erg schrikbarend. Ik kom zo terug weer bij jullie in de bus. Ik ga naar een beller. Meneer Sraidi, goedemorgen. Goedemorgen, je vond je uit Nijmegen. Uit Nijmegen, zegt u het maar. Nou, ik heb namelijk gehoord, tot mijn verbazing, allemaal Marokkanen zoiets. Maar ik geloof dat jullie toch eerst moeten scheiding maken tussen Marokkaan en Marokkanen. Al de, die, die ongeregeld soorten bij elkaar die helemaal op golf verslagen deden de laatste jaren. Want ik was in de 70 in dit land en ik weet wat de te koppen is. Want die zijn gewoon uit de rif. Die zijn helemaal rifen. Die zijn helemaal, de, die, die weten niet wat, uh, wat vrijheid is. Ah, dan gaan we die in, kant op met de discussie. Het zijn alle, allemaal rifijnen. Het is de schuld van de Berbers. Ja, tuurlijk. Die zijn allemaal u, Berbers. U, u bent nou, Arabier. U bent een Arabier. Ja, natuurlijk. en, de, ja, en ja. dat beschouwen we mezelf. Hè. Als je zo praat, dat ik. Uh, beschouw ik als uh, ik. verwisseld ben. En dat ik. ik ja. kom uit de stad. Ik heb mijn studie gehad. En zo heel ik, goed. U bent, meest, een 99, u bent een goede Marokkaan. Een goede Arabier die gestudeerd nou, nou, heeft en uit de Marokkaan, stad komt. dat niet. Goed, maar alleen. Is, je weet wat de, de waarden en normen van hun leven zijn. Je okay. hebt je gestudeerd. Je weet wat allemaal op de kop goed. is. En wat niet van jou is, moet er afstand van blijven. Heel en, goed. Heel erg... Meneer Sreiri, ik ga u onderbreken. Want ik ga het even vragen aan mijn gasten hier. Het zijn de rifijnen, Natuurlijk. Nee het zijn nee. de berbers. Al die jongens die, die net genoemd zijn door de misdaadsjournalisten, nee allemaal berbers. Want nee de Arabieren nee. doen dat nee. niet. Nee, er zitten ook uh, swessa. Je merkt dat zit ik er... hier alweer boos van word, Niet boos worden. Nee, er zitten swessa ja. tussen. Er zitten ja. mensen uit, uit, uit Ves en Miknes tussen. Uh, de, en er zit ook refiner, zitten ook refijnen. Ja. En toch om... Uh, want deze beller, wat hij zegt, is iets wat je veel hoort onder Marokkaanse Nederlanders. Van ja, die drugse oorlog, dat zijn allemaal Berbers. Arabieren nee, doen niet. daar niet mee. Klopt, klopt niet. niet. Nee, klopt totaal niet. Jan Dirk Jonk, jij hebt onderzoek gedaan? Ja, volgens mij wordt cocaïne ook helemaal niet verbouwd in het Berbergebied. Dat komt weer ergens anders vandaan. Ze zijn nog, ook nog veel meer nationaliteiten betrokken bij het hele achterliggende netwerk. Maar goed, los daarvan, ik kwam inderdaad ook... Uh, bedoel, ik ben wel veel Berbers, uh, jongens uit het Berbergebied tegengekomen. Maar inderdaad ook anderen. En de vraag is, als er een overrepresentatie zou zijn van mensen uit het Berbergebied... is de vraag uit welke gezinnen en families. Want het kan ook zijn, het is natuurlijk een heel achtergesteld gebied. Je moet ook wel even de geschiedenis erbij halen. Het is een gebied met schaarste. Het is een gebied waar bepaalde clans en families elkaar naar het leven stonden vanwege die schaarste. Er zijn bezetters geweest, een moeizame relatie met de nationale overheid in Marokko. Dat zijn allemaal sociale factoren die maken dat een bepaalde groepering ja. Uh, ja, in een bepaald pakket zit. En als je dat begrijpt, dan begrijp je ook wat meer van die achtergrond. Maar het zijn zeker niet alleen de Berbers. Sandra Lammers, die twittert, Marokkanen, Marokkanen leren straatcultuur in Volkswijk. Zet veel Marokkanen bij elkaar en het wordt vanzelf een Volkswijk. Ik ga even kijken of ik nog wat fiets kan zoeken. Heren, tot, toch nog tot slot. Vanavond die bijeenkomst in de Blauwe Moskee. Gaat het echt iets opleveren, Jan Dirk de Jong? Nou, uh, ik hoop het wel. Het heeft in ieder geval een heel goed karakter. En dat is namelijk het karakter dat er vanuit de eigen gemeenschap... niet alleen verantwoordelijkheid wordt genomen, want dat roept iedereen natuurlijk al jaren... maar dat er ook wat gebeurt. Want ik denk dat de kracht ook vanuit de eigen gemeenschap moet komen. En ik denk dat de overheid die kracht ook moet verlenen. Want in het verleden is de gemeenschap wel vaak ingeschakeld... Uh, als een soort rattenvanger van Hamelen van... kunnen jullie even het probleem aanwijzen en dan hebben we een stichting van buiten... en die lost het op. Maar ik denk uiteindelijk dat de eigen mensen, de eigen ouders... de eigen groenteboer, de eigen buurman, die moeten het doen... En als die bij elkaar komen nu en onderkennen dat dit hun kinderen zijn... en dat ze niet zo mogen opgroeien zoals ik ze toen... He, eind jaren 90, begin jaren 2000 heb zien opgroeien... lijkt me dat een hele goede ontwikkeling. Ja, maar je zegt dan he, de, de groenteboer, de bakker, alle buren. Maar weet je, dat zijn ook gewoon mensen. En als daar tegenover jou een jongetje van 19 staat... waarvan je weet bij het minst of gringst gaat hij schieten... hou je ook je mond? Ja, maar dan heb jij het dus over een, een, een oudere jongere die vuurwapen gevaarlijk is. Ik heb het al over een jochie van 8, wat daar staat, wat aan zijn gedrag is gewoon heel veel aandacht, liefde nodig heeft en blijkbaar niet krijgt. En dan moeten we die de jongen gewoon geven. En als mijn buurman het niet doet, dan neem ik die taak op me. Martin Kruijt, die twittert, en we hadden hem kunnen verwachten... zonder pardon op het vliegtuig naar Marokko. Ibrahim <lacht> jij zei het al voordat we begonnen, allemaal terug. Ja, nou kijk eens, ja. Maar naartoe, geen idee, maar... <laughs> als we er maar vanaf zijn. Als we er maar, maar vanaf zijn. Ja, dat was natuurlijk wel een grap. Omdat, uh, ja goed, je voelt die discussie die voel je al, uh, al, al aankomen. Dat binnen twee, drie stappen uh, gaat het al hier over. Van stuur ze maar terug. Dan zijn we van het onderwerp af. Maar dat is natuurlijk uh, dat is onzin. Dat is echt grote okay. onzin. Tot slot wil ik deze even voorlezen. Wellicht moeten we onder ogen zien dat criminaliteit loont. De jongens krijgen er BMW's bewondering en status mee onder de macho's. Ja, en met de groeiende criminaliteit... Uh, 20 seconden, ik moet al afronden. Dank jullie wel, heren. Succes vanavond in de blauwe Graag gedaan. Dank je wel. Ondertussen, op de redactie van De Overnachting... Ze stopt ermee. Hoe nu verder? Magiet van der Linden. Iedere zaterdag nacht, van 12 tot 1. Ze was hoofdredactrice van Opzij...